Dichterhart met het NOS-journaal. Het kabinet wil het moeilijker maken voor verdachten van zware misdrijven om een TBS-straf te ontlopen. Jaarlijks weigeren zo'n 70 verdachten een psychiatrisch onderzoek. Vaak om het vaststellen van een stoornis te bemoeilijken. Staatssecretaris Steven wil dat het Pieter Baancentrum ook gegevens uit iemands verleden mag gebruiken voor een beoordeling. Dat moet voorkomen dat veroordeelden die psychisch gestoord zijn. in een gewone gevangenis belanden zonder behandeling.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 Gisteravond bleek dat minister van Bijsteveld niet tegemoet wil komen aan de oppositie. Die voegt daarop een debat met premier Rutte aan. De Belgische kabinetsformatie is vandaag de 349 e dag ingegaan. Voor zover bekend hebben de Belgen daarmee een nieuw wereldrecord gevestigd. Het record was in handen van Irak.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Wat gaan we doen? Wij gaan straks praten, als ze nog komen tenminste, met Nina Verstegen en Kees van Deuze. Die zijn herten zoeken. Die, die hebben een petitie aangeboden. Hoe nu verder? Wat gaan we allemaal doen? Maar wie er wel is, is mag gaan slot.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 Bouwenvraag is volgens mij nu ingediend. Ja. Maar ja, dan krijg je dus die hele procedure. De bestemmingsplanprocedure. Verwacht je nog bezwaarschriften. Uh, je kan het nooit uitsluiten. Maar ik denk met al onze goede bedoelingen. Uh, dat, dat, uh, dat, ja, daar verwacht ik graag niet veel van. Nee, ik denk dat dat gewoon oké okay is. We bouwen ook op de parkeerplaats. Uh, hè, bestemming, parkeerplaats en recreatie waar we zitten. Dus we zitten wel tegen de rand van het park aan. Maar met de voorziening die er komt voor het publiek.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 De ja, en zeker, hoort, zeker ah, in deze tijd is het natuurlijk oh, moeilijk om ja. financiering voor dit soort projecten te vinden. En we streven er toch naar om die zones met elkaar te verbinden. Waardoor je ook gewoon... Eh, eh, eh, eh, voor, voor planten en dieren belangrijk dat er uitwisseling is. Want als je iets in een afgeslopen gebied houdt, dat, dat, dat weet iedereen wel. Dan krijg je inteelt en een verzwakking van soorten. En het is mooi als dat eruit is. Leg me nou toch eens even uit. Want ik ben wat dat betreft een ouderwetse zonvoerder. Ja. Uh,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 er is nu door de loterij 900 en een beetje 1000 euro neergeteld. 950. Hoe, ja. Ja. Hoe moet ik dat met die volgende twee bruggen zien? Want het is natuurlijk hartstikke leuk zijn als je binnen een afzienbare tijd... gewoon die drie bruggen daarop staat. De viaducten. De viaducten. Ja. Maar, nou moet de uh, eerste uh, ecoducten gemaakt worden. En mm. moet in 2013 klaar zijn. Mm. Er komt maar een heel klein stukje natuurgebied bij. Mm. Dus eigenlijk wil ik zo snel mogelijk die andere twee bruggen ook... Uh,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 Ja, waar ze, hoe, ze, hoe ze die verdeling doen. Dus ik, ik niks te nadelen van andere doelen. Maar die afweging ja, die kan ik niet, die nee, kan ik niet uh, nee. voor u verantwoorden. Zeg maar. nee, aan, aan de groene kant zit ook mevrouw Groen. En die was heel erg enthousiast over die, die drie bruggen. Ja. Nee. ja, maar dat zijn we allemaal uh, ja. zeg maar, vanuit de natuurhoek. Zijn nee, nou, ik ik dus spreek allemaal ik geen voorkeur uit, dat hoor. Ik, ik nee, maar, alleen, maar ik begrijp uh, dat u de discussie vragen. stelt. Het al alleen het is een discussie die u niet...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 Dat er een, een, een goede afspraak komt voor het alle viaduct Ja, aansluit. natuurlijk gaat dat opgelost worden. Want ja, dat, dat, is, dat is onvermijdelijk. Ja, daar moet, gewoon... moet een oplossing voor gevonden worden. En, uh, dat, maar dat is aan de beheerders. Ja. En niet aan ons als, als, als voorlichters, zeg maar. Nog één ding. Ik heb in de stukken gelezen. Uh, wat er allemaal aan levenswild... bij jullie in het park rondloopt. Ja. Ik, ik kom me daar een partij namen van dieren tegen. Ja. Dat is ongelooflijk. Ja. Ik heb. Uh, nou ja, kijk, levend heel eh, mensen. Alleen nou iets... de giraffen miste ik. Ja, maar nou, nee. Verder alles heb je <tus> net beetje. Nou, dat, dat, dan gaat u wel een beetje erg wild keren hoor. <laughs> maar we hebben op dit moment, als mensen dat leuk vinden, wil ik mensen van harte uitnodigen om ook naar het huidige bezoekerscentrum te komen. Aan de Zeeweg. Want we hebben een prachtige boommarten staan.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 Ik moet zorgen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. Als ik gezin zin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis. Als ik morgen gezin zin heb om te werken, dan stel ik al het werk tot overmorgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, dan vraag ik of de buurman het vandaag nog over Een eigen huis, een plek onder de zon, en al.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 Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. En zing om de van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbleekt. Een vest kopje thee. Een eigen huis, een plek onder de zon.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 Ja, en we heb hebben het, het eigen huis, laten we eventjes voor wat het is. Daar maken we van, er staat een hert in de gang. Ja. Nina. Hallo. Welkom, Nina. Kees. Hey, Goedemorgen. Even hey, de achternamen erbij. Nina Verstegen, Kees van Deurzen. Zitten aan tafel, want die hebben een petitie aangeboden uh, over het afschieten, dan wel niet afschieten van de herten. Maar ik wil eerst even naar het hert in de gang. Ja, er was zo'n wind. Dat was niet. een mooi, uh, mooi spandoek met hert.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 Of de kleur van het hek is niet mooi. Of Groen. Onzin. Ja, groene mooie kleur. Vooral aan de linkerkant van de weg. Maar ja, je zegt maar? over de Zeeweg en over de en uh, Je kan gewoon zien dat. Uh, en het is niet om, om, om het terug te ketchen. Bij de Zeeweg staan hele lage hekken. En bij Sandvorslaan staan tegenwoordig al redelijk hoge hekken. Hoewel ik daar ook al eens een hert overheen heb zien springen. Allemaal. En dat... over dat behekken, dus die terug springplekken. Um, denk je niet.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 Maar het aantal herten wat buiten de waterleidingduinen leeft, zeg maar tussen, uh, wat wij dan vroeger kennen met duinen en de waterleidingduinen, daar zit een enorme populatie. Dus herten die over straat lopen, die zijn al hebben misschien helemaal nooit de waterleidingduinen gezien. Dat zou dus daar zijn er al, er wordt in schattingen tussen de 50 en de 200 wordt er geschat, wat er in Adenhout Bloemendaal leeft, aan herten, die dus gewoon tussen natuurgebieden inlopen. Ja. Dus als je dan gaat schieten in de waterleidingduinen, dus je moet eerst buiten buiten doen. Doe, daar, dat heeft helemaal geen zin, want de herten die daar lopen, die, die zijn nog kunnen beduinen, nog waterleiding duinen. Maar hebt, Kees, ik even, we gaan even nuchter, even nuchter praten. Als jij een aanrijding hebt met een damhert, eh, nou. dan, dan heb je schade aan je auto. Ja. Bij wie kan je dan je schade declareren? Waarborgfonds. Accepteert het niet. Nee. Accepteert tot, twee, het niet? De, tot, een, tot 2000 euro. Accepteert het niet. Dat hoort. Nee. Of nee, het dat is uitgezocht. Niet meer. Of dus, dus, maar waar kan jij je schade dan declareren? Als jij een All-Risk uh, hebt, dan kan je misschien bij je all -risk, maar heb je WA. Dan zit je zelf met die schade. Beste meneer Joustra, ah. ik weet niet of die schade te verhalen valt. Maar des te meer reden om Amsterdam achter zijn broek te zitten. Dat wij gauw die hoge hek hier krijgen. En dat wij als Zandvoort wel willen meewerken. Is het, is, wat je nu ja. zo zegt, is dat...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 Ja. Niet over hoe je de waterleiding nee. beert. daar staat geen, geen letter over in. Nou, dan moet je dat afkappen en dan moet je zeggen we praten over veiligheid. En ja. dan gaan we niet vertellen. bijvoorbeeld. Nou, dit, daarom ben ik ook zo blij dat we hier kunnen zitten om het duidelijk te maken dat het niet op één hoop gegooid nee. moet worden. Maar echt de veiligheid en het dier en daar. daar gaat het om. Oké, okay. dank voor we... jullie komst en voor jullie toelichting. Ja. Mijn dank. Vlieg met me mee naar de regenboog! Shalom, Ali Soms zijn er momenten, waar ik aan je denk. Al komen die maar weinig voor. Zorgen we hillen, te torroren hier. Zorgen we hillen, keren we schuimto, torroren als we iets willen een lach als we misnemen naar Ellie Lesha Shalom, maar is net niet er is warm, Swarma, is echt mijn alle gaan, je ne je allo. Vliegen met mijn been naar de regenboog, regenboog, ik denk alleen aan jou. Vliegen met mijn been naar de regenboog, regenboog, ik hou alleen van jou. Vliegen met mijn been naar de regenboog, regenboog, ik denk. I'm a big, I'm a big, oh a big, While I and my heart is overturning love, and my feeling, swirling, and my love, love. I that, get get get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 Dan moet ik aan mijn kinderen vragen wat ja. is leuk, want dat weet ik allemaal niet meer, toch? Ik draai nou, ja. nog steeds de oude Sol van vroeger, dus. Uh... Hoe heet je, die mevrouw die net ook weer was, uit jouw tijd? En niet het mee. Ja. Ja. Oh, die is ook uit mijn tijd, maar ja. die, dat, is niet, dat is niet mijn, mijn favoriete muziek. Nee, maar de, de, de groep kinderen die uh, in Flex zit, hè? Ja. 12, 16. Ja.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 Leren uh, mixen, Leren draaien, draaien, leren mixen, groot feest, dansen. Nou, dan zien we ook wie er goed kan kijk. dansen, wie er talent heeft voor dansen. Noem maar op. Hoort zegt het voort. Dus voorzitter, is er stil van? Ik ben er stil van. Maar ik, nou, ik, ik, hou, van deze dit, aangenomen, ik hou van dit enthousiasme. <laughs> ja, ja, ik ook. Ik vind dat, is, dat steekt aan, wat, toch? Alles wat, wat, wat enthousiast is, dat gaat ook al wat doen. We kunnen met z'n allen achterover blijven zitten en roepen van kijk ze nou eens hangen. Maar nou, dat werkt niet. Nee, Je nou moet, ik... Uh, als ik iets heb is het enthousiasme, dus dat komt helemaal goed. Denk, en dan met, met, met Roy erbij, nou, dat, dan moeten we de jeugd toch overhalen met z'n allen. Roy is de jeugd. Nou kijk hier, dat bedoel ah, ja. ik. Hij schiet ook wel een beetje door. Roy van Buringen? Ja, vind ik wel, hij is de jeugd ja, erboven. Ja, hij is wat. Maar, maar hij heeft, hij heeft Roy, hij van Buur, Roy van Buringen heeft ook voor talent. Dat is waar. Kijk, hartstikke goed. Gaan we daar we gaan doen? genieten van Flex Radio elke tweede woensdag eh, van de maand. Lijkt me hartstikke leuk. En ik kijk uit naar de talenten die daar aan het mixen zijn en muziek aan het draaien zijn. Dan wel andere informatie hebben met hun talenten. Absoluut. Hartstikke bedankt dat ik hier mocht dank, zijn. Ja. Dank voor jouw initiatief. Hartstikke Geen bedankt. Geen dank. Heel graag gedaan. We gaan er een, een einde aan maken. En ik heb nog een, een paar kleine dingetjes die we gaan beleven in Zandvoort. De evenementen. Zondag...